President Obama heeft opgeroepen tot een ordentelijke machtsoverdracht in Egypte, die nu moet beginnen. Hij hield een korte toespraak na de ontwikkelingen van afgelopen avond in Egypte. Obama is ervan overtuigd dat het volk erin slaagt om een goede keuze voor de toekomst te maken. Hij zei dat geen enkel land de nieuwe leider van Egypte kan kiezen, dat moet het volk doen, zei Obama. Op het centrale plein in het centrum van Cairo zijn nog altijd tienduizenden mensen bij elkaar die het directe aftreden eisen van president Mubarak. Ze nemen geen genoeg met zijn aankondiging dat hij in september aftreedt als er verkiezingen worden gehouden. Zolang Mubarak niet opstapt willen de betogers doorgaan met hun protesten.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 Welkom terug bij de NCV, welkom terug bij KZLUNE. Ik ga zo meteen met u praten over de Hanze-mentaliteit. Wat is het typisch Hanze aan u? Bent u ondernemer? Uh, doet u bijzondere dingen? Verkoopt u zichzelf? Bel ons op 0800-1121, ons telefoonnummer 0800-1121. Maar we beginnen in de Verenigde Staten. President Obama heeft een uh, toespraak gehouden en hij heeft uh, tegen Mubarak gezegd... machtsoverdracht die moet er komen, die moet nu beginnen en die moet ordelijk verlopen. Ik heb Ron Linker aan de lijn. Ron, goede... nou, morgen bij jou, goede nacht. <laughs> Goedenavond. <laughs> Ron, uh, dit, dit heeft alle tekenen van het Amerika nu dus inderdaad definitief zijn oude vriend uh, Mubarak laat vallen. Nou ja, het is in ieder geval Frank een dilemma voor Obama om de juiste toon te vinden in die reactie. Dat vond ik. Dat bleek ook wel een beetje uit die korte verklaringen. De Amerikaanse president die toonde aan de ene kant sympathie voor de demonstranten, erkende, zei hij inderdaad de noodzaak voor veranderen, maar hij ging toch niet zo ver dat hij keihard Mubarak openlijk opriep om op te stappen. What is clear, en wat ik indicated tonight to President Mubarak, is my belief that an orderly transition must be meaningful. Ja, het moet dus nu beginnen, die ordentelijke transitie-overgang, zegt Obama. Maar hij sluit niet uit dat Mubarak daar eventueel zelf nog een rol bij kan spelen. Nou, Obama weet ook dat zolang Mubarak aanblijft, dat dat niet goed valt bij die demonstranten. Dus Obama heeft niet gekregen wat hij wilde. En hij weet dat dit niet genoeg is om de woede te stoppen. En ja, hoe moet je daarop reageren? Hij heeft een half uur met Mubarak gesproken, op hem ingepraat. En de vraag is of hij met deze uitkomst van vandaag heel erg blij is. Waarom denk jij dat Obama ervoor kiest om uh, uh, Mubarak niet meteen en onmiddellijk en publiekelijk te laten vallen? Nou, het dilemma voor de Amerikanen is dat uh, Mubarak al dertig jaar lang een vaste waarde voor hen is in de regio. Het is misschien geen democraat, maar het is wel een betrouwbare partner. En je moet je voorstellen dat uh, voor alle Amerikaanse presidenten sinds Ronald Reagan... Uh, was hij een betrouwbare vriend? Bijvoorbeeld president Bush had aan hem een partner in de strijd tegen terreur na 9-11. Uh, Egypte was het eerste land dat vrede sloot met Israël. Um, denk ook aan het Suezkanaal, cruciaal voor de mondiale scheepvaart. Dat zijn allemaal redenen voor de Amerikanen om Egypte stabiel te houden. Met een loyale leider. Ja, en Washington weet niet goed wat er eventueel na Mubarak zal komen. Nou ja, Vandaar dat, het dilemma. Dat Suezkanaal, dat is een ding apart eigenlijk ook nog. Hè? Dat is van wezenlijk groot belang voor de wereldhandel. Ja, dat klopt. En uh, de sommige uh, nieuwsstations hier die melden dat dat een van de belangrijkste economische drijfveren is om Egypte stabiel te houden. Omdat wat daar gebeurt, uh, daar gaat heel, jaarlijks heel veel scheepvaart doorheen. En de Amerikanen hebben via Mubarak een soort voorkeurspositie gekregen. Dat zij als een van de eersten telkens door, de, door dat Suezkanaal heen mogen. Nou, wat gebeurt er als Mubarak wegvalt? Is een nieuwe... Misschien meer moslims gerichte uh, regering. Ook bereid om die Amerikanen die voorkeurspositie te geven. Ja. Dat zijn dilemma's. En dat zie je bijvoorbeeld ook in de olieprijzen. Hè? Die, die zijn ook weer gestegen. Die we sky high gaan. Ja. Maar daar speelt ook, ook heel erg de angst dat uh, El Baradij. Degene die nu gezien wordt als leider. Ook geaccepteerd wordt door de uh, moslimbroederschap daar. Dat El Baradij misschien maar een tussenpaus is. Ja, dat, dat zou heel goed kunnen. Hè. Kijk, duidelijk is, Frank, is dat Washington dus geen greep heeft... op die demonstraties in Egypte. Het lijkt erop alsof die protesten door zullen gaan... en dat deze eh, buiging van Mubarak, zou ik zeggen, niet diep genoeg is geweest. Dat die demonstraties pas ophouden als Mubarak per direct zijn ontslag aanbiedt. Niemand hier durft te voorspellen wanneer dat gebeurt. En wat dat betreft, zeggen analisten, ook in Washington... was het vannacht eigenlijk een typische Mubarak-speech... verongelijkt over de demonstraties en vastberaden om tot op het laatst... Te blijven vechten voor zijn positie. En dat baart Washington grote zorgen. Ja, hij, blijft, hij probeert toch weer dat staatsmanschap op te houden. en de schuld buiten zichzelf te leggen. en, en buitenlandse kracht ook toe te wijden. Uh, tegelijkertijd hoop je natuurlijk dat het allemaal een beetje goed gaat. en dat uh, Amerika niet door deze slappe, althans half slappe verklaring van Obama. niet uh, ook weer in de uh, Arabische wereld nog verder gezichtsverlies leidt. Nee, dat klopt. en dat is het balanceren op het slappe koord. voor president Obama een half uur geleden. Hij moest aan de ene kant zijn zorgen uitspreken over het aanblijven van uh, Mubarak. Aan de andere kant uh, wilde hij ook de demonstranten vriend houden. Want ja, hij weet dat op termijn Mubarak verdwijnt. Dat daar misschien een wat meer Arabisch gezinde... moslimsgezinde regering voor in de plaats komt. En wie weet als de Amerikanen nu op het verkeerde paard werden... hoe hen dat later duur komt te staan. Ron Linker in Amerika. Hartelijk dank, Ron. Een hele prettige dag. Wij uh, gaan zo met uh, luisteraars praten. Ik denk, stel voor dat we eerst even muziek gaan draaien... voor we dat gaan doen. De vraag aan u is, wat is er typisch Hanze aan u? Heeft u ooit iets met die Hanze-mentaliteit te maken gehad? Dat wil zeggen, dat over de grens heen kijken... dat iets bijzonders doen. Misschien ook wel vasthouden aan iets traditioneels... maar misschien ook wel met een heel hip en modern randje. In ieder geval bent u over grenzen heen gestapt... en heeft u grenzen verkend. 0800-1121, is het telefoonnummer van Kazeluna. Daar kunt u op bellen. Twitter kan hashtag Kazeluna... of een mail sturen naar Casaluna. Het ncv.nl Chevrolet was dat met good Night Moon. Wat is het typisch Hanze aan u? 0800 1121. Dat is ons telefoonnummer. Jacob, goede Ja, goede nacht. Met Jacob zit Delft. Ik ben oorspronkelijk afkomstig uit uh, de Groningen. Mm -hmm. Dus in zoverre heb ik al iets mee, beroepshalve niet. Um, ja, ik hou erg van, uh, van rivieren. Ik zie het echt als een levensader voor het ontstaan van, van, van beschavingen ook. En rivieren en stadsilhouetten, dat roepen mij ook wel een gevoel op. Of het nou Kampen, Emmerik, or, Torun in Polen of, of uh, Kaunas in Litouwen is. Uh, allemaal prachtige steden met, uh, met mooie stadsilhouetten. Ja. He, heb je veel Hansensteden gezien of bezocht? Ja, ik, ik ken alle, ik kan, ik kan zeggen hobbyhalve, eh, ken ik sowieso alle steden van de, van de lage landen. Eh, dus dat is inbegrepen, België, Luxemburg, Hessevoort, Duitsland en Frankrijk. Maar hoezo deken. hobbymatig? Maar, eh, nou, ik, ik, ik ben heel erg dol op eh, onder andere oude binnensteden. Maar ik heb ook eens inderdaad wel eh, die internationale Hansen dagen bezocht. Een aantal daarvan. Uh, de eerste, dat was in 1999 in Oldenzaal. En daarna nog een, uh, een aantal, onder andere in um, Frankfurt en de Ouder Maar uh, waarom ging je naar die bijeenkomsten toe? Uh, dat vond ik uh, heel leuk. Ik heb dat ik heb met de Hanzen. En er is ook hele uh, goede lectuur over de Hanzen geschreven. Ja. Ook, ook helaas ook heel erg ongenietbare. En uh, ja, er zijn ook heel veel, uh, ook, ook in Nederland zijn heel veel uh, steden en stadjes, uh, waarvan mensen niet eens weten dat ze, dat ze uh, uh, uh, steden waren in de lage landen, zoals bijvoorbeeld Dinant in België, ja. uh, Nijmegen, Tiel, Zoutbommel, Ipswich in Engeland en Colchester. Je ze allemaal moeiteloos uit je mouw. Ja, ik, uh, dat is ook een van de dingen waar ik me uh, erg voor interesseer. Uh, maar uh, als ik even naar uw... Uh, ja, uw gast is er niet meer. En nee. ik vond, hij had een heel interessant verhaal en ik ken die winkel ook. Uh, dat is ik aan de A. Uh, in Groningen. Mm -hmm. En die hebben inderdaad, hebben inderdaad hele uh, fijne producten. Uh, maar ik geloof dat hij uh, ja, over diepgaande kennis, over de Hanzen, nou niet zo... Heel erg uh, ver is uh, gegaan. Want hij beweerde onder andere, ik weet niet waar hij dat vandaan heeft, dat een reis vanuit Groningen naar Luneburg dat zou. Uh, in die tijd, dus, zeg uh, midden, midden middeleeuwen, uh, uh, uh, ongeveer drie maanden uh, geduurd hebben. Nou, ja. Ik weet toch wel dat van de middeleeuwen, dat je wel heel veel pech moet hebben gehad... als je er drie weken over zou hebben gedaan. Over een afstand oh. van pak een beet 500 kilometer. Dus. Ja, oké, okay. goed. En, en ja, ook... ook ik, ik heb daar wel eens producten gekocht, nogmaals, hele goede producten. Maar ik vind eerlijk gezegd uh, dat, dat het, het wel wat ver gezocht is. Or, Noga en dropjes. En, ja, bijvoorbeeld in Duitsland heb je ook Hanzeaat en koffie. Ja. Nou, Oké, okay, goed. Hanse dat tijd dat, dat, hij, dat in zijn de, wel even ja, twee terechtgezegd dingen. Dat, dat is een keuze die zij maken uh, om ja, producten die ja. iets, iets oorspronkelijks... iets authentieks hebben en uit een van die handsteden te komen om die op die manier te vermarkten. Dat, dat is hun ja, ding, nou, zeg maar. Het, dus is, het, dat... is heel belangrijk, het is heel belangrijk dat... überhaupt afgezien van deze gast, hoor... die ik wel verder wel een heel boeiend verhaal had... maar dat je uh, dus uh, geschiedenis en commercie... Uh, uit elkaar houdt. Want dat heb ik op die Hanzen daar ook gemerkt. Er werden op een gegeven moment ook... ja, uh, uh, uh, uh, steden en regio's geprom gepromoot... die werkelijk helemaal niets met de Hanzen te maken hadden. Ja. Ik, ik herinner me bijvoorbeeld... Uh, ik was dan in Frankfurt in de Oder... In 2003, het was daar toen al heel warm. In, in mei. Maar het was ontzettend leuk en gezellig. Maar er, er stond ook een stand van Sloebietje. Dat is de overkant. Vroeger was dat de Frankfurter Danforstad. Sloebietje in Polen. Ja. Nou, dat bestond in de Hanse tijd helemaal niet. En dat werd aangemerkt als een Hanse stand. Ja, ja, ja, ja. en, en ook de vechtstreek in Nederland. Er werd, werd uh, uh, ja, de campings en zo worden daar uh, gepromoot. En uh, de, de, de, ik geloof dat het zoiets als de vechtstreek was. En, en de, dat, dat heeft ook helemaal niets met de te maken. Dus. Nee, nee. Maar, maar nog even, die betrokkenheid van jou om daar naartoe te gaan, dat was gewoon puur hobbymatig. Ja, dat was puur, puur interesse. Je, kon er ook, je kunt er ook hele leuke producten kopen. De laatste keer dat ik in een dag was, dat was ook heel erg gezellig, was een Osnabrück. En daar heb ik uh, een, een grote hoorn gekocht, waar je dan ook, ja, denk je, ook bier uit kon, kon drinken. En ik heb een, een, daar ook een hele mooie kruik gekocht. Zo'n um, zo Kulse kruik met zo'n Kruik is dat. En echt een hele mooie, met, met uh, ranken, met, ja. met, met eikenbladen enzovoort. Ja, oké, okay, goed. Nou, ik, ik wil je hartelijk danken Jacob. Ja. Dat je, kwam bellen, dat je de moeite nam om ons te bellen en uh, te vertellen uh, wat jouw relatie met het Hanse gevoel en de Hanse mentaliteit is. Dus Dank je wel. Ja. 0800-1121, dat is de telefoon van de Wat is er typisch Hanze aan u? Saskia, goedenacht. Ja, goedenacht. Ik heb een heel kort verhaal. Ik heb uh, ook een Hanze-product van mijn zus gekregen. En die, uh, die probeert ook uh, Deventer te promoten. <laughs> die werkt daar bij de CCC. En die heeft een uh, pen gemaakt met... Hanse erop. Zo. Ja. En dat vond ik wel leuk om eigenlijk even te vertellen. Ja. En die pen die is in een ander Hanse land in Denemarken gemaakt. Heb jij iets met dat Hanse gevoel? De mentaliteit die erachter steekt? Ik bedoel niet letterlijk met de Hanse uh, steden... maar met het idee van, van grenzen verleggen... Over, over verschillen heen kijken. Nou, datgene wat zeg maar, de Hanse handelaren van vroeger ook kenmerkte. Ik heb dat niet met handen, maar wel met mensen. Want ik werk uh, al twintig jaar met mensen over de grenzen. En wat betekent dat? Dat ik twintig jaar uh, aan mensen uit het buitenland lesgeef. Dus ik heb heel veel met uh, mensen over grenzen, laat ik zo zeggen. En, en wat, wat geef je voor les? Aan wie? Uh, ja, tegenwoordig inburgering. Dus uh, mensen uh, bekendmaken met Nederland... En in die uh, context heb ik ze ook altijd meegezult naar de, het museum in Deventer om uh, kennis te laten maken met... Uh, nou, in eerste instantie speelgoedmuseum in Deventer. Ja. Want als mensen nog niet zo, taal, uh, niet, niet zo taalvaardig zijn... dan herkennen ze wel spelletjes die in hun land ook heel eenvoudig zijn... in het uh, museum in Deventer. Dus dat was altijd heel erg leuk. Dat is het eerste wat je deed, uh, een speelgoedmuseum... Nou, met, met, met cursisten naar uh, het speelgoedmuseum gaan. Ja. En daarna naar het historisch museum. En dan kom je in de Hanze uh, tijd ook terecht? Ja, dan kom je in de Hanze tijd terecht. En dan zie je ook de schepen en de Hanze schepen. En dan uh, ja, niet alleen de Hanze, maar ook de geschiedenis van, uh, van de omgeving waar ze in wonen. Reageer dan... de cursisten daar nou op? Ik bedoel, als je, als je in die, over die Hanze tijd vertelde. Um, dan, dan neem ik aan dat je ook benoemde dat het handelaren waren die iets bijzonders deden in die tijd. Namelijk andere culturen opzoeken. Nou, uh, die, die mensen die zitten nog vaak heel kort in Nederland. Uh, half jaar tot een jaar. En die, die reageren op uh, wat hun aanspreekt. Wat ik net zei. Spelletjes, bikkelen. En dat zijn de dingen die ze herkennen. En de mensen van de hogere groepen, die... Uh, ja, die op HBO-niveau of universitair niveau uitstromen. die vragen dan wel eens wat informatie over handel. Maar. voornamelijk uh, het begin van, uh, ja, van. van de groepen. Van, van de mensen die dus nog niet zo heel veel kennis van taal hebben. Vind je dat ons land veranderd is? Vind je dat wij minder die oude mentaliteit nog uh, hebben? In onze manier van doen en denken? Ik denk dat het op sommige gebieden terugkomt als je kijkt naar. Uh, uh, in deze ook, uh, in, in heel Nederland, dat je uh, diensten voor elkaar gaat doen en ruilt. Dus je dat in een soort rouwhandel hebt, Dus dan ga je weer heel, heel ver terug. Maar dat ik bijvoorbeeld uh, bijles zou kunnen gaan geven aan iemand... en dat iemand anders dan mij uh, elektra in huis komt aanleggen. Daar zou je wel voor zijn of dat heb je wel eens geprobeerd? Dat vind ik heel erg leuk. Ja. ja dus dan ga je weer heel erg in de tijd terug. Ja verder dan de, de tijd van de Hanze. Want toen was er ook nog niet altijd en overal geld. Maar ze begonnen er wel mee, zo ongeveer. Ja. Dus ik, uh, hoe, la, hoe verder we erover praten... hoe, ja, hoe meer toch wel met, met, met uh, diensten naar elkaar toe... Uh, dat je dan toch weer met handel bezig bent. Hè? Ja. ja, maar dan op een hele andere manier. Ja. Het blijft handel. Dankjewel, je Saskia. Dank voor het bellen. Nou, ja, ik, wilde, ik vond het wel leuk om eens te vertellen dat iemand die... Uh... Ja, ik wilde het eigenlijk hebben over mijn zus en niet over mij. Want ik vind het zo leuk dat zij zo veel dingen bedenkt. Ja, ja, dat heb je gedaan. Dankjewel. Ja, Oké, okay. fijne de, avond. Ja hoor, dank je. 0800 1121 als de telefoon van Kazeluna. Uh, ik heb het steeds over hanze Mentaliteit. Ik bedoel niet letterlijk per se de Hanse Tijd of de, het Hanse Handelsverband. Maar eigenlijk de manier van doen, zeg maar. Bent u ook iemand die 100% voor een product of voor een eigen merk gaat? Onderneemt u misschien in het buitenland? Bent u overtuigd van uw eigen kwaliteiten? Maar doet u iets bijzonders? Verkoopt u zichzelf? Durft u over grenzen heen te kijken uh, en over verschillen heen te stappen? Bent u iemand die zich niet snel uit het veld laat slaan? Dat bedoel ik ermee met die specifieke mentaliteit... die ons toen destijds uh, welvaart gebracht heeft in een flink aantal steden in Nederland. 0800 1121 dat is het telefoonnummer van Kazaluna. Daar kunt u ons op bereiken. Twitteren, hashtag Kazaluna. Of een mailtje sturen naar kazeluna.ncv.nl Wat is er typisch, Hanze, aan u. Verkeerde pina's lesten, dat ging alvast goed. Kaffee en de stoeten, valt zoals het moet. Ik zat vannacht te denken dat het ook wel weer eens mag. In mijn prachtig morgen.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 De ik bied zegen dat het red, waar ik wil weer rennen. Met een kop vol zonlicht naar een vrouw die op mij wacht. Op deze prachtig mooie dag. Op deze Daniel Lohus was dat met een prachtig mooie dag. 0800 1121, dat is het telefoonnummer. Waarin ik graag wil praten over het verleggen van grenzen. En een bijzondere open blik. Handelsdrijven, andere dingen doen. Eh, iets doen buiten uw comfortzone. Wat te maken heeft ook met de tijd van de Hanze. Daar was dat heel gebruikelijk. En dat heeft ons grote voorspoed gebracht. 0800 1121. Gerard, goedenavond. Hoi. Ik heb je al enige tijd niet meer gesproken... maar jij met jouw um, paard en wagen... dat je moet een soort uh, reizende handelsreiziger zijn. Uh, Rijdende handelsreiziger, past helemaal in het plaatje, hè? Ja, best wel, toch? Ja, maar ook, je had het over het gevoel, hè... maar dat geeft mij elke keer weer het gevoel... als ik in die wagen stap, ga op reis... ik heb bijvoorbeeld een uh, schilderreis gemaakt van Brussel naar Syrikzee... En als je er dan instapt en je gaat eraan beginnen, dus mijn is uiteindelijk op mijn schilderwerk, die ik exposeer, maar dat geeft mij dan zo een, nee, dat kwam er straks toch ook wel naar voren hoor, dat gevoel van, ja natuurlijk nostalgie ook, maar ja. ook gewoon die verbinding die je hebt met, met alles om je heen. He, de, natuurlijk rij je ook wel in naast het drukverkeer, maar je hebt toch momenten, je gaat langzaam, sowieso. En dat langzaam, als ik 100 kilometer rijd, dan doe ik ongeveer drie, vier dagen op. Over. Over, over dat, een stuk van wat? Uh, als ik bijvoorbeeld 100 ik reis bijvoorbeeld van C naar Bergen of zo. 100 kilometer. Ja. Daar doe ik ongeveer 25 kilometer per dag. Dat heb je namelijk nodig met je, met je partner. Die moet ondertussen ook. Dus het gaat allemaal niet in één stuk. Maar gewoon dat idee. Wij, wij zijn zo, ver, met onze auto's zijn wij zo, de, de, in, de invloed van een auto en, en, en tijd, dat is zo, dat gaat zo ver, dat, gaat, dat grijpt zo diep in. Ik heb nu, een maand ben ik in een huis geweest van een vriend van mij. Prachtig herenpand in Wauw, geboorteplaats. Ik heb het allemaal gehad. TV, internet, DVD, al die. Nou, wat, wat er dan met je gebeurt, dat is gewoon een shock. Binnen je, je eigen cultuur, weet je. Maar wat is een shock? Die, die overgang. Dus je, de de je overgang van, van al die prikkels naar niks. Ja, maar, maar andersom. Hè. Dus heel weinig prikkels. Hè. Met, met je wagenhekken natuurlijk. En dan, weet, dat... en dan weer terug in die wereld met prikkels komen. Dat bedoel je, ja, wat, wat ja, je meegemaakt ja. hebt. En dan weer terug andersom. He, dus een druk op de knop als je in huis bent, dan komt water, komt licht uit de muur, douche alles, weet je. En dan andersom, en dan heb je toch weer, als je dan... Ik was zo blij dat ik in mijn karretje was. <laughs> en het was zo zalig. Zelfs als jij op, op, op het water zit, weet je wel, dan ja. laat je eigenlijk alles laat je gewoon, dan valt het gewoon van je af. Ja. ja. En dat gevoel, dat gevoel, dat is, ja, dat, dat is veel meer dan, dan wat je kunt denken. Uh, uh, weet, je, weet je waar ik bij uitkom? Wat wij heel vaak vergeten zijn in onze cultuur, in onze samenleving... ...het zoeken naar het waarachtige. En dat ook uitleven en voortleven en voorleven, weet je wel. Waar ik zo'n mooi handelswerk vind, daar kom ik elke keer bij uit... ...dat is die gekke bak, die Ark van Noach. Dat was toch een prachtig handelsmerk van, van de grote, grote creator, van die grote handelsman. Ja, ja. En dat doe ik, in ik wil mezelf daar niet meer vergelijken... Maar dat heeft zoveel met elkaar te maken. Het zoeken maar, naar gerechtigheid, weet je. Maar, maar goed, voor jou ook het zoeken naar, naar de stilte en de leegte. En, en het terugschakelen. Het, het, het weer teruggaan naar uh, uh, oer en natuur. Ja, ja. Maar dat zul jij ook wel hebben als je op het water zit. En je bent... Dat is, dat is automatisch al meditatief. Dan kom je als het ware... Dan kun je... Ik zeg al, ik... Financieel dat, dat geld er in zin meer. Maar ik ben zo rijk, geestelijk zo rijk. Door die... Door in die stilte te durven gaan. Want dan kom je zelf gigantisch tegen natuurlijk. Yeah. Hey, en dat, dat is iets wat heel veel mensen... En daarom ook al de, die nostalgie van... Oh geweldig, maar ga maar een keer eh, drie weken alleen op het water zitten. Doe het maar een keer. Nou, er komen heel veel mensen komen na de week al terug hoor. Ik, ik denk dat het heel zwaar is. Ik, voor, althans voor bepaalde ja. karakters. Ik denk dat voor, voor mij persoonlijk dat het heel zwaar zijn, denk ik. Ja, Ik, ik vind, ik vind reuring fijn. Ik wil mensen mee hebben. Er moet wat gebeuren. Er moet wat bewegen. Uh, en, en inderdaad, als je dan helemaal op jezelf uh, bent... ik vind mezelf best aardig, maar niet zo aardig. Ja, precies. Dan, kun, dan gaan de films draaien, dat wil je niet weten. Ik heb dat nou ook gehad in, in uh, die ervaring in dat huis, weet je wel. Al die prikkels, en dan kom je terug in de stilte... en dan gaat me daar de film draaien... dan komen dan er ook kom bepaalde angsten naar boven die je eigenlijk ja, maar hoe waar, komt dat nou, weet je? Wat Omdat voor heb angst, je een of andere film gezien op tv. Dan gaat allemaal naar binnen, dat is allemaal naar de computertje. Nee, dat zit allemaal in je hoofd. En dan moeten allemaal leesje maken. Net maar hoe lang je is het weet... geleden dat jij tv gekeken hebt, behalve dan deze ene keer? Maar <laughs> daarvoor? <laughs> ik, ik was al terugrekening. Wij zijn vier jaar Nu schrikken. Hoor. Maar vier jaar geleden, dat ik onder de douche ben geweest. Weet je wat een lekker gevoel dat dat was? Ja. Hey, nou, tv precies hetzelfde. Ik kom wel bij vrienden, maar het, het interesseert me niet. Als ik dan bij vrienden kom, dan wil ik praten. Ik wil gewoon van aangezicht tot aangezicht, wel, van feest veel. tv, de meeste mensen blijven. tv Maar even, even over, over dat douchen nou. Je stinkt als een otter, of je hebt een andere <lacht> slimme manier gevonden? Nee, ik heb gewoon al... Ik zei net vroeger bij mijn oma, stond een lampet, een lampetkan op de kast. En als je zo'n kan. En met een washandje. En dat ging allemaal prima hoor. Ik bedoel, ik doe dat gewoon ook elke dag. Ik smeer me in met olijfolie, dat is allemaal prima. Dus dat kan allemaal best. Maar wij zijn zo, maar dat gevoel van gewoon die warme stroom water over je billen, weet je, als je dan een keer kunt douchen, dat is gewoon, dat is gewoon zalig. En hoe langer dat, dat geleden is, hoe lekkerder dat het is, dan geniet je er ook echt van. Maar dat is maar een heel klein voorbeeldje, weet ja, je. Ja, ja. Van... Hey, maar, uh, ik heb dat nooit gedaan, ik heb nooit reclame gemaakt voor mezelf. Maar nou, Geratromens, apenstaartje blogspot.com. <laughs> Bij deze Gerard, da dank voor het bellen. En een goede tocht nog, dankjewel. Ja, dankjewel. Waar die ook da. toe mag leiden. Dankjewel, 0800-1121. Als u uh, wil vertellen over uh, datgene wat u bijzonder maakt. Het verleggen van grenzen. Um, een stap extra nemen. Iets bijzonders dat u meegemaakt heeft. En niet te maken heeft met een handelsmentaliteit. Of een bijzondere uh, draai aan uw leven. 0800-1121.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 Como sempre E ele olha para mim Tão docemente Porque ele sabe Que eu sou só dele Só de Fatima, Ela Acridata, M. Min. Het um, origineel komt van Kenny Rogers. Wij kennen het in Nederland als Zij gelooft in mij van André Hazes. Dat uh, was de vertaling van de Portugese titel Hij gelooft in mij. Um, ik wil met u praten graag over de Hanse mentaliteit. Wat is er Hanse aan u? Typisch Hanse aan u. Wanneer verkoopt u zichzelf en hoe doet u dat? En durft u over grenzen heen te kijken. 0800-1121, dat is het telefoonnummer van Kazeluna. 0800-1121, Twitter kan hashtag Kazeluna of mail de ncv.nl. Wat is het typisch Hanze aan u met iemand die snel over grenzen heen kijkt? First inside my room And the world was really nice From June till September And if it wasn't really so I was lucky enough to know And I was lucky enough to wonder why Cause the summertime Is all that I remember Summer flowers Blossom every night When I was young In the jungle world My childlike senses knew And the world was just my cousin And the wind was just a tune In the voice my lonely moments listened to And now I look at me today And the dreams have gone away And I am where I never thought I would be Seeing things I never thought I would see happen to me And as I lay awake at night, till the darkness turns to light, hearing voices calling out my name, calling over and again the same message to me. Crying, who's your partner, who's your darling, who's your baby now? And who wakes up at night to boo you in? Well? But it don't matter, you just make Summerfly. Ik lees een mailtje voor um, dat ik kreeg... graag wil ik vermelden dat ik woon achter in Husqvarna bij de E4... dagelijks diverse vrachtauto's uit Nederland naar Stockholm zie rijden. Ik denk dan altijd aan de schepen die vroeger de handelswaar naar Scandinavië brachten. Voor mij is dat echt een Hanse gevoel. Ook omdat de Nederlandse vrachtwagens ruim vertegenwoordigd zijn onder de buitenlandse. Met plezier luister ik elke avond via internet naar uw programma... met vriendelijke groet Piti van Oosterwijk... 0800 1121. dat is ons telefoon maar Twitter, hashtag Kazeluna, kazeluna ons e-mailadres. Wat is het typisch? Hanze aan u. Leo, goedenacht. Ja, uh, met ben Leo. De Lufthansa. De Lufthansa. De Duitse luchtvaartmaatschappij. Ja. Dat is nou ook iets met Hanze. Het <laughs> ja. zal een later tijd zijn uiteraard, maar je toch indirect... Uh... Mee te maken. Ik, ik, ik weet het niet. Is, ja, ze zullen vast niet toevallig Lufthansa heten... maar uh, ik heb nooit een relatie tussen die twee gelegd, moet ik zeggen. Nou, het gaat over reizen, vervoer. Ja, ja. En, uh, dus u denkt dat Lufthansa zo heet omdat, zij iets, uh, omdat ze refereren aan die oude historie? Ja, dat lijkt me wel. Ik heb het etnologische woordenboek opgezocht... maar er was uh, vrijwel onbekend waar het vandaan kwam, ja. het woord... Ja, oh, Hansa uh, is de middeleeuwse Ja, oh ja, Hansa, ja, ik zit ons dus he heel snel te zoeken. Uh, was de krachtelijk middeleeuwse handeldrijvende groep. Ja, nou ja, goed, dat... dat ja, nou ja, we het nu heel snel kunnen vinden. Lijkt dat inderdaad, de loeft is natuurlijk heeft te maken met lucht. Uh, dat is duidelijk. Uh, maar Hansa inderdaad, met, of Hanze, met uh, de Hansesteden. Ja, ja. Nou, nou dat, dat, dan heeft u dus wel degelijk uh, een punt. Wat heeft u met Luft, Hansa? Wat ik er mee heb, nou, ik heb... Uh... Nooit gevlogen, maar ja. Ik denk altijd aan die Noord-Duitse steden met Lufthansa. Volgens mij heeft dat altijd mee te maken. Wat bedoelt u daarmee met de Noord-Duitse steden? Met de baksteengotiek en zo. Die Hansensteden steden hadden allemaal bakstenen, baksteden. Mm -hmm. Zo in Lubeck, Lübeck is dus een met uh, de oude kerken, allemaal baksteengotiek. Ja. Maar uh, die baksteengotiek had te maken met uh, de Hanse periode, zegt u? Ja, ja. En wat heeft u met, met, met, met specifiek met bouwmethodes? Nou ja, kunstgeschiedenis hè. Ja. Kijken van buiten. <laughs> ja, maar u heeft iets met kunstgeschiedenis? Ja. Oké, okay. goed, ik, ik wil u hartelijk danken dat u ons op het spoor van Lufthansa, Lufthansa. zet. Ja, de, de moderne Hanse. Ja. Dank okay. voor het bellen. Ja hoor. En een prettige nacht. Dag. Ja. 0800, 1121. Jelle Duong, goede nacht. Hoi. In 1989 ging ik met mijn vrouw voor het eerst naar Polen. En dan kwamen we bij Gdansk onder een poortje door de hoek om. En ik stond aan de rondgenaderd. Het was, het was net Amsterdam. Gdansk, Polen. Ja, ja. Het was net Amsterdam. En toen uh, hebben ze ons uitgelegd: er was één uh, pand. Met een gouden kant, maar je zag dat het geen voorkant was. En toen vertelden ze dat er twee schepen, uh, die, uh, die tsaar Peter de Grote, die, uh, die, die haalde gewoon Nederlandse architecten enzovoorts, haalden die binnen. Want hij was gek van die, eh. Uh, die, die, uh, die stedenbouw in Nederland. Ja, Saar Peter de Grote was in Amsterdam geweest. Had ja. daar warme banden opgebouwd. Ja. Had, zegt u, die architecten meegenomen... en die heeft hij in Gdansk uh, aan, nou, aan, aan, aan het werk gezet. Onder andere in Gdansk. Ze vertelden ons dat er waren twee schepen waren. Eén met de voorgevel, met de trapjesgevel... en de andere met de achtergevel in goudverf. Uh, en de voorgevel... Die is gezonken, die is naar de bodem gegaan ja. in de Oostzee. En hebben ze van de achterkant maar naar de voorkant gemaakt. Maar de trap. die kwam wel aan. De trappetjes enzovoorts daar. Ik heb er een schilderijtje gekocht, die kon je daar kopen. Er was iemand die daar ter plekke schilderde. Het is gewoon de binnenstad Amsterdam. Maar er, zijn, er, zijn, er is meer dan één huis gebouwd in die uh, trapgevelstijl? Ja, ja, ja hele, hele, hele, een heel plein eigenlijk. In de straten. Ja, maar, maar in meer gevallen, er zijn dus, in alle gevallen zijn er gevels uit Nederland gehaald of alleen één geval als voorbeeld? Ja, ik denk uh, die ene met dat goud, weet je wat, dat was een, een uh, luxe object. En de rest hebben ze, ik denk, nagebouwd. De, de architecten hebben ze gewoon uit Nederland uh, naar uh, Rusland ge, uh, gehaald. Polen hoorde toen nog uh, bij Rusland, hè? Ja. Ja, goed. De, de, dat was in 1989. U ja. bent daarna nou nog terug geweest? Uh, we maakten er gewoon van. Ieder jaar door één land een grote ronde. In 1986 zouden we naar Hongarije gaan. Maar toen gebeurde Tsjernobyl. Ja. We zijn naar Zuid-Griekenland gegaan. zo ver we ook weg. En toen uh, een ronde door uh, Hongarije in 1988. 89 1989 door Polen. 90 door Tsjechoslowakije enzovoorts. Om heel Europa, al die ijzeren gordijnlanden. Is te bekijken, want dat intrigeerde ons gewoon van dat ze hebben gesloten geweest, dat ijzeren gordijn. Ja, dus u heeft in, in die periode heeft u al die, die uh, communistische landen één voor één ja. uh, bezocht? Stuk voor stuk. Een, een maand lang door ieder land. En dat moest, zeker in de laatste fase van het communisme. Het voor 1989, voor moet dat, dat, dat toch ook wel heel erg treurig zijn geweest, toch? Dat waar ook staten in verval op een gegeven moment. Nou, ik moet zeggen. Er zwierven geen mensen over straat die op straat sliepen. Dat hebben we hier. Dat is eigenlijk... Hier was dat wel. Ja. Maar daar was een soort... Uh... Iedereen kreeg gewoon een huis toegewezen. In alle Oostbloklanden is nog steeds het systeem. Men betaalt nauwelijks iets om te wonen. Men krijgt gewoon zakgeld. Ja. Voor 100 euro kunnen zij doen wat wij voor 1000 euro kunnen doen. Ja. Maar goed, ik, ik, ik zeg dat euh, niet uit cynisme, maar het communisme is niet voor niets failliet gegaan. Het, nee, ging, het ging op een gegeven moment niet goed. Dat ze alle, komt door die bewapeningswetloop. Dat levert niks op, kost alleen maar geld. Ging en u daar naartoe het... uit uh, politieke motivatie? Wat zeg je? Ging u daar naartoe uit politieke ja, op, motivatie? Ik, uh, ik, ik ben uit politieke motivatie niet eerder geweest. Want voordat de zaak openging, toen. Uh, ik heb verhalen gehoord van een collega die zag, dat waren mensen die bij de omroep werkten, verslaggevers. Die zagen iedere, in, overal waar ze waren dezelfde mensen in dezelfde regenjas. En die zaten dan bolletjes, uh, spiegelbolletjes, uh, uh, zaten ze bij uh, te fotograferen naar schilderijen. Maar ondertussen keken ze met spiegelbolletjes uh, wie met wie praten enzovoort. Ja. En dat was hele. Uh, Heel sneu dat die mensen gewoon geen vrijheid hadden. Ja, ja. Maar ik vroeg dat, u bent, u bent niet iemand die, uh, omdat u het communistische systeem geweldig vond, om die reden die kant uit ging? Het integreren me. Maar voor, dus bij voor die tijd niet geweest, omdat ik zelf bij televisie werkte. En als je uh, die mensen die vertelden dat ze twee maanden nadat ze thuis waren... de KGB op de stoep kregen... Ja. met de vraag of ze voor hen inlichtingen konden inwinnen. Ja. En dat zei gelijk op een zwarte lijst van de KGB. Ja. Wat deed u bij de televisie overigens? Ik was geluidstechnicus. Okay. 24 jaar uh, geluidstechnicus bij... Uh, ja, bij deden technische werk voor alle omroepen. Maar radio of televisie? Uh, televisie. Het synchroon geluid afleveren voor televisie, bij post-production, dus uh, yeah. in, uh, geluid koop in eh in, uh, in uh, van 11 uh, jaar in de ambachtsschool in Bussum, oude ambachtsschool, yeah. en dat was 69 tot 80, en vanaf 81, 81 in uh, de nieuwbouw in uh, het videocentrum, filmvideocentrum in uh, okay. Hilversum. Dank, dank voor het bellen okay. en, en dank voor uw verhaal. Dank u wel. Okay. Dan. Jelle Hoi. de Jong. Dag, Hoi. prettige nacht. Eline, heb ik niet online? Nee, oh, dat is een Twitter. Ik, ik denk, is, waar zit ik nog naar te kijken? Het is een Twitterbericht van Eline K. Die schrijft wat ik met Hans heb. Kampen is een oude Hansstad en daar woont mijn favoriete radiopresentatrice Astrid de Jong. Ja, dat is ook een Hans gevoel. Uh, het hanze gevoel. wat is er typisch Hanze aan u? Dat is uh, wat ik graag van u wil weten. Bel ons op uh, 0800 1121 ons telefoonnummer. Uh, durft u over grenzen heen te kijken of uh, heeft u bijzondere dingen meegemaakt... of bijzondere dingen gedaan die te maken hebben met een open blik op de werkelijkheid. So Dazzled Kid, Stronger heet het uh, liedje. Of was het Kate Nash? Kate Nash was dit. Ik dacht dat Foundation, ik hoorde het woord Foundation net voorbij komen, het liedje. Goed, Dazzled Kid hou je misschien nog wel te goed van ons. Um, de Hansen mentaliteit, wanneer kijk je over grenzen heen, dat is de vraag ook aan Hans. Goedenacht. Ja, goedenavond, Goedenacht. <laughs> um... Ja, die, die mentaliteit die bestaat nog steeds. Uh, um, we hebben een uh, product uh, verzonnen wat wereldwijd uitgerold gaat worden. Wat het is, dat kunnen we nog niet zeggen. Maar anderhalf jaar geleden zijn we daarmee uh, uh, mee aan de slag gegaan. En uh, het wordt in Noord-Italië gemaakt. En wat je dus ziet, die mensen die vroeger langs de rivieren gingen en langs de... ...langs de uh, uh, Hansestede... Uh, ...ik kon ik toch ontzettend goed vragen, ...is dat misschien nog te tunen... Sorry, wat, wat is de tuning? Ik kom zelf steeds praten. Oh, joh, je zelf terugkomt. Ja, ja we, is we, iets aan te draaien? We gaan even een poging wagen, maar het, heel vaak leert de ervaring dat er niks aan te doen is. Probeer oh, oh, door te okay. praten als je wil. Het, maar, wordt... het, is, al, het is al veel beter, geweldig. Okay. Nou, het leuke is dat die, die mensen die vroeger hele lange reizen maakten en, en al reizenden hun producten verkochten en verhandelden. Dat gebeurt nog steeds en uh, vanochtend ben ik om twee uur of drie uur opgestaan. En ik ben naar Charloaka gereden, uh, bij Brussel. Mm -hmm. Daar heb ik het vliegtuig genomen naar Noord-Italië om een afspraak met iemand te hebben. En uh, kom, uh, ik ben nu onderweg terug. Ik ben net, uh, we zijn met wat vertraging uh, ook weer teruggeland uh, en... Uh, het is nu twee uur bijna, nee, Het is half, ja, bijna twee ja, uur. Ja, bijna twee uur. Maar je, je, je 23 bent er, uur, 23 uur onderweg. Weer geland op uh, Charleroi. Ja, precies. Maar, maar vertel even, even iets meer over dat product. Want je zegt, ik kan niet zeggen wat het precies is, maar je kan vast wel zeggen wat het ongeveer is. Uh, nou, het is iets wat, uh, wat deels de zonnebeul gaat vervangen. Dus het is ook iets in de wereldwijd te gaan, uh, of het wel uitgerold gaat worden. Ja. Maar er is dus ontzettend veel reizen. En dan weer daarheen, dan weer daarheen. Maar ook met ijs en, ijs en, en, en, en sneeuw en zo. Dat is het. We hebben dezelfde problematiek als dat uh, mensen vroeger hadden. Ja, dus een tijdje geleden vlogen de vliegtuigen niet... omdat er geen, uh, geen ijs onteisingsmiddel was in, uh, in België bijvoorbeeld. In ja. Brussel. Ja. Ja, dus we hebben een bed achter in de auto en in de auto geslapen. En de volgende ochtend waren we toch in Lyon. Ja, ja, ja, maar, maar, maar, maar het, het is iets, zeg jij, dat een zonnebril vervangt of kan vervangen. En het is zo bijzonder. Het is zo bijzonder, uh, ja. Het zo hebben... bijzonder, ja. Maar, maar er zit nieuwe technologie achter of zo? Het is iets wat jullie zelf ontwikkeld hebben? Nee, nee het is iets heel eenvoudigs. Maar in die eenvoud ligt ook de, de enorme kracht. En, uh, het wordt in, in Duitsland uh, vanaf april uh, op de markt gebracht Met een soort, uh, uh, we noemen dat Splash Day. Een? En een splash day, de, de dag waarop. Uh, dus er wordt heel hard gewerkt aan, aan, aan free publicity, dan op die dag. En, en dat wordt vanuit Duitsland dan al gedaan. Dat is best spannend eigenlijk. Ja, maar, maar ik kan er heel weinig over zeggen. Dat, dat, dat is het, maar mij in mijn begrip, ja. een splash ja. day betekent dat als waar als een soort waterbommetje, zeg maar. Als een soort, soort, ja. uh, hoe zeg Zo'n ja. zo, zo, ballon met water, zeg maar. Opeens pats moet het bekend worden. En, de, en het punt is, het is ook leuk als het in één keer pads bekend wordt. Want dan is het, er, er, is het ook direct een merk aangehangen. En dan staat het merk ook direct. Want het, het is zo simpel dat het eigenlijk ook relatief makkelijk gekopieerd gaat worden. Echt, ja, ja bedoel, worden. Dat, precies Dat wou ik zeggen, daar zitten ja, jullie grote angst mogelijk. blijkbaar. Het is blijkbaar iets wat ja. zo simpel is dat als je het eenmaal door hebt... dan kan je het zelf in China ook laten namaken. Ja, heel makkelijk. Maar dat komen mensen wel tegen. Wij zijn ongeveer... Uh, ...vijf maanden met hele goede mensen bezig geweest om het te maken. Omdat het, als je het goed wil doen, is het heel moeilijk. En, uh, uh, maar heb, het is allemaal wel gepatenteerd. Maar het probleem is, ja, dan heb je al een patent... ...en dan kunnen ze toch nog allemaal dingen namaken. Dat zullen die mensen vroeger ook gehad hebben, die Hanse mensen Maar hoe werkt dat met patenten dan toch? Als jij iets unieks bedenkt en jij krijgt een patent op... ...dan is dat toch ook van jou? Ja, maar um, er zijn twee soorten patenten. Dus er is een technisch patent... En zijn, je kunt bijvoorbeeld een design patent maken, dat de, de, de vorm. Eh, eh. Gepatenteerd wordt. Een patent wat technisch is, is als je dat wil gaan aanvechten, moet je echt naar de rechter toe. als je bijvoorbeeld een design patent hebt, iets wat ergens op lijkt, wat nagemaakt is, dan kun je bijvoorbeeld in Duitsland direct naar een soort rechter gaan en die haalt op dat moment, sluit die direct de winkel waar het gekopieerde product ligt. Dus daarom zal een winkel niet zo snel gekopieerd product in de winkel leggen. Dat zie je in Duitsland haast niet. Ja, maar en dat, dat is betekent dat, dat veel in Duitsland dat bijzonder strak gehandhaafd wordt. Ja, natuurlijk. En dat is ook heel, heel goed. Maar... En die Chinezen die doen het heel goed natuurlijk. Want die hebben het uh, copyright hebben ze uh, vertaald naar een right to copy. En dat doen ze. Ja, dat grapje moest even indalen, maar ja. ja, die, ja maar die dat is echt completely... heel erg eigenlijk. Want, want wij, ik, wij hebben dus ontzettend veel geld uitgegeven om dat hele product te, te verzinnen. We hebben matrijzen laten maken. En, en het is heel spannend geweest. Heel veel geld gaat erin, er is dus ook heel veel geld in, in patenten gestopt is. En spreek je over echt heel, heel veel. Nou, dat, dat is iets wat je niet zomaar op je bankrekening hebt gehaald. En dan komt iemand anders, die ziet het product en denkt... nou, dat maak ik ook even. Oké, okay, geen, geen precieze bedragen, maar het gaat om miljoenen of is het minder? Nee, nee, nee. nee maar wel, wel, wel tonnen. Tonnen. Nou ja, ja, ja, wat is en, tonnen? Nou ja, veel geld. Het gaat hier ook de gedachte erachter. Hè, dus het... het is veel geld als je dat je eigen zak moet betalen, bijvoorbeeld. Uh, en, en het is ook een hoop geld als je het kwijtraakt, links of rechtsom. Maar jullie ik, groot, is jullie grote ja. angst ook niet dat, dat uh, een meneer een in Italië... uit de fabriek in Noord-Italië... Uh, dat, dat ding naar buiten likt. Ja, dat heb je een goede vraag. Ja, dat, dat is... Uh, dat is het, het, het, ik heb zelf het ding verzonnen. En uh, ik heb hem, op, uh, ik heb hem uh, uh, gemaakt op een gegeven moment op een ochtend. En... Direct een, direct een naam erbij verzonnen. En dat heb ik met een communicatieman besproken. En ja. Dus het eerste wat ik heb gedaan is, hier moet je eventjes een, een, een dat heet een non-disclosure uh, oh ja, agreement. Dus, ja. Een confidentiality agreement. Okay. En Heem dat ik... is ook het lastige. Dus ja. vandaag ben ik dus voor niks, je okay. moet ophangen hè? Ja, ik moet ophangen. We zijn bijna het einde van de uitzending. daar word ik ongeduldig. Ja, Sorry, ik kan er ook niet zo doen. Maar dat was wel even een leuk thema. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat met jullie Ik we zullen wel zeker zien. Oké. Okay. Dank voor het bellen. Dankjewel. wel Dag. Ik